door Almegens met het NOS-journaal. 3,6 miljoen mensen hebben gisteravond de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid bekeken. Dat zijn er net iets meer dan bij de vorige persconferentie. Volgens Stichting Kijkonderzoek keek het merendeel bijna 2,6 miljoen op NPO1. De rest stemde af op RTL4. In het begin van de lockdown in Nederland waren de kijkcijfers veel hoger... In maart en april keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen... naar de persconferenties over het coronavirus. In één dag tijd zijn er in Duitsland... bijna 2300 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat is het hoogste aantal in 24 uur sinds eind april. Maar tijdens het hoogtepunt van de pandemie eind maart... waren er dagelijks meer dan 6000 besmettingen in Duitsland. Ook andere landen melden vannacht stijgingen. Mexico telde ruim 4800 nieuwe gevallen in totaal 689.000. In India kwamen er ruim 93.000 besmettingen bij. Dat brengt het totaal daar op 5,3 miljoen. In de Verenigde Staten is de discussie begonnen... over de opvolging van rechter Ruth Bader Ginsburg. Zij was een van de negen leden van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... en overleed op 87-jarige leeftijd. Ginsburg stond bekend als progressief... en als voorvechter van gelijke rechten voor vrouwen... De Republikeinen willen dat president Trump nog voor de verkiezingen een opvolger voordraagt. De Democraten vinden dat dat pas daarna moet gebeuren. Een kandidaat moet door de Senaat worden bevestigd. Daar zijn de Republikeinen nu nog in de meerderheid. De Democraten hopen in november het Witte Huis en het Congres terug te kunnen winnen. De politie heeft op de snelweg A4 vannacht een automobilist aangehouden die 230 km per uur reed. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt man werd aangehouden bij het Zuid-Hollandse Den Hoorn bij Delft. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur, ook s'nachts. Het weer zonnig. In het noordoosten en Zuidwesten wat sluierbewolking. Verder droog en vanmiddag 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Daarna speelde hij drie jaar lang de hoofdrol van professor Higgins... in de musical My Fair Lady. En tijdens deze musical maakte hij plannen voor een solovoorstelling... die in 1964 in première ging onder de naam Een Avond Met. We hebben het over Wim Sonneveld. En in 1966 volgde Wim Sonneveld en Ina van Vaassen. En in 1971 Wim Sonneveld met Willem Nijholt en Corrie van Gorp. En op 20 februari 1974 kreeg Wim Sonneveld in de auto een hartaanval... maar hij werd opgenomen in een Amsterdams ziekenhuis... En na een paar weken rustig ging het aanvankelijk beter... en hij vertelde dan ook in een interview aan Henk van der Meijden... dat hij weer plannen had voor de toekomst. Zo wilde hij memoires publiceren onder de titel Zonneveld, mevrouw. Dat zou verwijzen naar de tijd dat hij in de kruidenierswinkel van zijn vader werkte... en een lang maakte met de titel Mijn Hart... met erop allerlei liedjes die over het hart gaan. En ook wilde hij in 1975 een programma gaan doen omdat hij dan 40 jaar in het vak zou zijn. Een ander besluit dat hij nam was dat hij nooit meer een toepet op zou doen. En op 8 maart, de dag dat het interview in de Telegraaf werd gepubliceerd... overleed Wim Sonneveld op 56-jarige leeftijd aan een tweede hartaanval. Voor het publiek kwam dit als een schok. Maar naast de verklaren later dat zijn overlijden niet geheel onverwachts was... zo was Sonneveld door een dokter al eerder geattendeerd op zijn slechte hart... Maar de artsen konden niets concreets vinden. Later kreeg hij meer last. Zo lag hij bij de show met Ine van Vaas al in de pauze op een stretcher. Maar ja, de man was een ras-echte artiest en hij bleef doorgaan. En uiteindelijk is hij dan ook overleden. We hoort hem nu, Wim Sonneveld, met de kat van ome Willem.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 op het dak, op het dak, op het dak, op het dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak. De kant van ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. Op reis geweest. De kant van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe? Hé, hij is voor zeven maanden op reis geweest. Geweest. De kamp van de pravillem ja, is op reis geweest. Bonjour en ja.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 Hij is te brei. Hij is Ook voor mij. Voor mij. Jongens, help eens even. Met z'n allen. Pussy. Pussy. Pussy. She. Klaar liedje van Pushima? Ja. Oh, nou gaan we naar huis. Dag. Ga je Ja, ga je naar huis direct U hoort de muziek van Tom Manders als zijn Elias Doris met de Pushimaal. Daarvoor hoorde u Siska met Er was een Cowboy. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ja, klink een beetje buiten adem. Bepaalde geneugten die mogen wij hier in de studio niet doen. Dat is zwaar verboden, dus ik moet dan even de trap naar beneden rennen... even naar buiten en dan weer snel naar binnen. We gaan door met muziek, want daarvoor luistert u natuurlijk naar ZFM Zandvoort. Lokale omroep vanuit Badplaatsen Zandvoort. De volgende formatie zijn de Sunstreams. was een Nederlands Zangkwartet uit Groesbeek. Die We werden in 1965 opgericht en bestonden uit Wim Liebers, Johnny Meijers, Theo Visser en Freke Weijers... En ze bracht 26 singles uit. En de platenmaatschappij was CNR. In 1995 ging de band uit elkaar. En Lieber speelde hierna nog tot 2007. In het trio Summer Sound. En zijn dochter speelde Moonlights. U hoort ze nu de Sunstreams Met hoor je, het ruizen der golven. Huilende sirenen. Een schip gaat in zee. En wuivend op de kade. Haar jongen gaat varen, hij staat op de brug. Vend hoort ze af en toe dit lied. Bakker. Hey, hey, word wakker, hier is de bakker, hey, hey Gesneeën bruin, gesneeën wit, een halfje casino Bij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau Ik loop te zullen met die mand, dat is een heel gedoe Soms moet ik veertien treden op voor een rol vroevroe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 En het eten smaakt naar hooi. Ik trof in haar salon een zeug die voor een gashaard zat. En tante ant lag hoog modern te zingen in het bad. Zij sprak, hier is comfort en sfeer. Wij zijn geen batavieren meer, daar gaan we.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 De liedjes werden gespeeld in het radioprogramma van de AVRO. En de single verbrak alle records en hij was opeens een nationale beroemdheid. En Hij bracht in de jaren daarna nog een aantal singles uit die allemaal erg succesvol bleken. Hoewel hij pas na 61, 1961 ook door andere omroepen dan de AVRO werd gedraaid. En daarvoor werd hij door een andere omroepvereniging geboycott. De Vara vond het repertoire ordinair en ongeschikt voor de PVDA stemmende arbeider. En de slechte financiële beheer. Financieel beheer kwam hij op zwart zaten zitten. En in 1962 opende hij met zijn goede vriendin Tante Leen een café in de Batavierenstraat in Rotterdam. Dat afhankelijk goed liep, maar hij moest deze zaak uiteindelijk door belastingschulden sluiten. Hij vertrok naar Antwerpen om daar een café te beginnen, maar zijn heimwee was te sterk. En in 1968 zorgde Tante Leen ervoor dat hij terug kon komen naar Amsterdam. De platenmaatschappij betaalde zijn belastingsschuld. Harry de Groot schreef een nieuw lied voor hem. Een pikken En zijn muziek bleek uh, opnieuw populair. En hij toerde ook nog door Australië en Nieuw-Zeeland. U hoort hem nu samen met Tante Leen. Johnny Jordaan en Tante Leen met Omdat ik zoveel van je hou. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels staan voortdurend in de rouw.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 Als zijn je horen niet geperimineerd. En is het gebruik van zeep jou onbekend, Toch wil ik jou voor geen andere. Uur, dat ik zou veel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, te samen delen wij. A lief, o vrouw. Gaf ik jou, maar al het leid dat gaf je mij. Hij je toch geweten? Je maïs omschouwt een wijkje koud. Al stond ik uren met jou in de koud. Toch kan slechts maar graan ons Omdat ik zoveel van je.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 ...de Happy Fives met de Lusionnaire. En daarvoor hoorde de Ramblers... ...tezamen met Marcel Tielemans... ...met een heel klein huisje. En het volgende komt uit de serie... ...dat won in 1967 de Gouden Televisiering. En ze hebben helemaal heel veel mooie liedjes gemaakt... ...onder andere samen met Heddy Blok, Leen Jongewaard... ...Duifjes, duivies. duivies mijn opa, Schipbreukeling, de oude Jacob, William Stekkie, de elektrische deken, strooifoei, de kat voor Rome Willem die u straks gehoord heeft in een rijtuigje en ook Mini en Maxi. U hoort nu muziek uit de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. U hoort Knibbel, ons konijn. Lieve mensen, groot en klein, nou is Knibbel ons konijn niet.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 Hey. Okay.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 Jou alleen heeft leven voor mij waard. Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als je bij me bent, wordt leven zonder Ja, je weet nog wel die mooie dag in mei, op die avond heb ik je gekust. Ik weet nog goed, heel goed wat je dan tot me zei, als je in mijn armen hebt gerust.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 Ja, en dat waren Tony en Jos Gees met Als je bij me bent... en daarvoor duo Onbekend met Vergeet mij niet. En de volgende dame is geboren als Maria Roepna Meri Servé-Bé. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998... En ze werd beroemd in Nederland onder de naam zangeres zonder naam. Ik heb het over uh, de zangeres zonder naam. Grote hit, ze had ze als uh, ach vader lief toe drinkt niet meer. Dat was in 1959. De blinde soldaat, paar jaar later 1962. Mexico, grote hit, 69. En opnieuw uitgebracht in 1986. Mandoline in uh, Nicosia, 1972. Keetje Tippel, 1975, mijn geboortejaar. En nog veel meer grote hits. En nog zo'n grote hit. Het 1975, mijn geboortejaar. De zangeres zonder naam. Met het was aan de Costa del Sol. Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol. Dingelingeling. Mijn hand door mijn lengelik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 Bij ons in de familie, daar is het altijd raak Volkwiet die sloeg verleden, week zijn derden aan de haak Hij zei alle goeie dingen, die doe je toch in drie En zong toen dit refreintje bij zijn vrouwtje op de knie Jij, jij, jij, jij, het me troep te schijf Wat zou ik zonder jou moeten beginnen?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 En onze ope Keesje Sloeg ook een mauw figuur Hij liep niet met zijn heel gewicht Goed zat tegen de muur Toen zag je een dame lopen De seks die droog eraf Met tranen in zijn ogen Zong hij met de hele staf Jij, jij, jij, jij Bent een toeterscheid Wat zou ik zonder jou Moeten beginnen Jij, jij, jij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 Feest, al wordt het morgen vroeg, want van feesten krijg ik nooit genoeg. Jij, jij, jij, jij bent mijn te schijf, vanavond ga ik met naar de kroeg. Vanavond ga ik met naar de kroeg. Je bent op de wereld zo vrolijk, gezellig en Waar heb je op de hele armoede plezier? Reuzekees en spazier. Waar wippelen de mooie rokken? Waar krullen de lokke, Waar is de gehaaide kleed? En waar heb je de mede van een put die door door, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek staan we alleen even gek. Want er zal het hart van boven laten vloor. Amsterdam maar pas kennen, en waar ga Janum binnen, waar, waar je geen blauwe zwam en waar begint de harde klop van Amsterdam, in de Jordaan, in onze enige Jordaan, op die ene kleine plek, zijn we al even gek, want er zal het hart van moeten blijven. steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Mijn dank gaat nog even uit akkoord draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Ik heb pak een beetje, geloof ik, 3500 LP-singeltjes voor hem gehad. Vinyl-singeltjes wel te verstaan. En die hebben we allemaal uh, even digitaal. Hij heeft eigenlijk alles uh, digitaal op... Uh, CD gezet, waar ik heel erg blij mee ben. En uh, ja, vandaar dat ik uh, elke week voor u een heleboel oud-Hollandse muziek kan voorschotelen. Aan de zaterdag wordt het programma herhaald. Ik meen tussen 10 en 11 ochtends. Voorheen was het tussen 1 en 2. Maar als het goed is, zitten we tegenwoordig voor Goedemorgen Zandvoort. Ik laat u achter met het radioensemble. ensemble Smart Band uit het dorp Thorn in Limburg en werd in 1964 opgericht. door horen hier Dirks en Ramakers. De groepsnaam werd ontleend aan de combinatie van de eerste twee letters van hun achternamen. Het radioenzamelen met het leven is fijn. Ik wens je nog een hele fijne week. Het wordt erg warm, dus uh, zorg dat u een beetje, een beetje de koelte op kan zoeken. Ik wens je een hele fijne week. En ik zeg, misschien tot volgende week dinsdag. Tot ziens! Het leven is fijn. Als je maar bij elkander kunt zijn. Bij jou hier alleen. Ben ik gelukkig en blij. Het leven is jij, als je maar bij elk ander kunt zijn. Ik wil er maar één, ja dat ben jij. Al kunt zijn bij jou heel alleen. Ben ik gelukkig en blij? Het leven is bij. Als je maar bij al kan kunt zijn. Ik wil er maar één. Ja dat ben jij. Is als je maar bij elkander kunt zijn, bij jou heel alleen, ben ik gelukkig en blij. Het leven is fijn, als je maar bij elkander kunt zijn. Ik wil er maar één. Maar ja, wat ben jij, het leven is fijn, als maar bij elk ander kunt zijn.